van der Putten met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf in Terschuur bij Barneveld is vogelgriep vastgesteld. Het is de zeer besmettelijke variant, zegt het ministerie van Landbouw. Ruim 280.000 dieren worden geruimd. In de buurt van het bedrijf in Terschuur ligt nog een bedrijf met pluimvee. Uit voorzorg worden ook daar de dieren gedood. Op Schiphol is vanochtend geen sprake van een chaotische situatie en er zijn geen nieuwe annuleringen. Reizigers moeten wel rekening houden met grote drukte. Die is het gevolg van de staking van KLM bagagepersoneel gisterochtend. De werknemers zijn weer aan de slag, maar een deel van de mensen van wie de reis gisteren werd geannuleerd mag vandaag mee met een andere vlucht. Tientallen aankomende vluchten zijn vanochtend vertraagd en van veel vertrekkende vluchten is de gate gewijzigd. Tot nu toe is zeker één kind overleden aan een nieuwe onbekende vorm van hepatitis... ...meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De gevaarlijke leverziekte is onlangs in twaalf landen vastgesteld... ...bij een totaal 169 kinderen. De meeste gevallen zijn vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland zijn vier gevallen bekend. Drie van de kinderen hebben in Groningen een levertransplantatie moeten ondergaan. Waar de hepatitisuitbraak onder kinderen vandaan komt, staat nog niet vast... In het oosten van Oekraïne wordt een onbekend aantal waarnemers van de OVSE vastgehouden, gezegd wordt door Russische troepen. De waarnemers zijn in de Donbass en houden toezicht op de naleving van het bestand tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïnse leger. Waar de waarnemers vandaan komen is niet bekend. Een aantal Europese landen, waaronder Nederland, trok in februari zijn OVSE-waarnemers terug. Het weer nog zonnig, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 13 tot 18 graden. Morgen in het zuiden een bui, vooral in het noorden zon. En morgen wordt het een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort rijdt het verkeer langzaam... tussen Knopend Watergraafsmeer en Muiden... 4 kilometer met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. En dat komt door de werkzaamheden aan de A9...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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gehoend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. Uh, luisteraars, hartelijk welkom bij ZFM Jazz. Samenstelling, presentatie vandaag, alcohol B. En uh, ja, we gaan er iets moois van maken. Een stralend zonnetje hebben we hier in Zandvoort. Uh, uh, de CD'tjes liggen klaar. Kortom, wij zijn er klaar voor. En uh, ja, dat, dat vroeg uh, eigenlijk de eerste die ik op de draaitafel had gelegd... was Dave McKenna, een Amerikaanse jazzpianist. Isn't this a lovely day? Nou, dat kunnen we natuurlijk positief beantwoorden. Ja, dat is het zeker. Uh, wat gaan we doen vandaag? Nou, we hebben een paar kleine themaatjes. Een van de thema's is de cello. Niet zo veel voorkomend uh, gebruikt instrument in de jazz vandaag. En ja, we draaien iets van Oscar Petty voort, Fred Katz... Akua, Dixon, Eric Freelander en natuurlijk Chico Hamilton uh, Quintet. Een ander thema is natuurlijk uh, jazz standards. de uh, jazz-standards. De hele bekende, zou ik maar zeggen, en ik doe dat in alfabetische volgorde, dus ik heb nogal op post te gaan. Ik heb nu een aantal met de letter B uitgekozen. Nou, Bill uh, Street Blues, Besson Street Blues, Billy Bounce, Blue In Green. Nou, te veel om op te noemen natuurlijk. Uh, en komt ook nog aan bod vandaag. En uh, ja, ook een beetje Zuid-Amerikaanse klanken. Uh, van alles staat er op programma. Zangeressen die ik in ieder geval zie staan. Barbara Morrison, uh, Maria Postel, uh, Shirley Horn. Uh, uh, ook nog even aandacht voor Toets. Nou, dat, dan hebben we voor ieder wat wils, denk ik. Dan gaan we nu naar Holesmith. Eens even kijken wat ik daarvoor heb. Take me to the land of jazz. Holesmith. I you. Mooie klanken van Holsmith. Uh, die die speelde natuurlijk op de drums. Uh, Bobby Gordon, de uh, klarinet. En Keith Ingham. En dat kwam allemaal van een LP-CD. Uh, Music from the Move Decades. in 1994. Leuke muziek. Een beetje. Ja, uh, Holsmith is natuurlijk de drummer uit. van de Dixieland, zou ik maar zeggen. Uh, nou, dit is bepaald geen drummer. Maar het is wel een hele bekende zangeres. En haar naam is Beth Hart. Ze heeft ook wel een aantal malen. volgens mij, nooit Noordzee Jazz Festival gestaan. Uh, ik wilde iets draaien... van haar cd'tje, de Fire on the Floor. Oh, vervolgens heeft Beth Hart... net een nieuwe cd uitgebracht... met de muziek van uh, Led Zeppelin. Ja, dus dat is... niet onder de jazz te rekenen, maar... met goed fatsoen kan ik dit nummer wel van haar draaien. Uh, Jazzman...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 rest die ik zeer kan waarderen. Wat een stem, zou ik altijd zeggen. En ja, dan gaan we luisteren naar iets helemaal. ZFM, yes. En dat, dat is de bassist Oscar Petty En volgens mij iemand in Amerika geboren. Veel in Duitsland gezeten. En hij heeft ooit een LP opgenomen. De last recordings in, de 60, in volgens mij 1960 opgenomen in Kopenhagen. Daar wil ik een, een, een stukje van draaien. Oscar petitfort Ik moet hem even opzoeken. Waar ik hem heb neergezet. Hier heb ik hem. My Little Cello. En dat is wel grappig. Want er is ooit een foto van hem. En dan legt hij uit. Dan heeft de foto met de cello. En dan legt hij uit dat zijn borst wat kleiner geworden is. Grappige foto. My Little Cello. Dat was Oscar Pettyford, natuurlijk een wereldberoemde bassist in die tijd. Tot 60 jaar zo'n beetje, denk ik. Uh, werd hier begeleid door een aantal Scandinaviërs. Alan Botschinski op de trompet, Erik Nordström op de sax en Louis Hulmand op de vibrafoon. Ja, en die uh, Oscar Pettiford speelde niet alleen Bas, die speelde ook de cello. En ik had nog gezegd, de cello is misschien ook wel een bijzonder instrument... om eens wat bij stil te staan. En een van de eerste die uh, jazz ging maken op de cello... en uh, jazz op een, uh, zeg maar, uh, improviserend solo-instrument... was uh, Fred Katz. En uh, die was cellist. En daar ga ik iets van draaien. Speelde trouwens ook bij uh, Chico Hamilton. Uh, ik ga hem even opzoeken, Fred Katz. Wat heb ik hier staan van hem? Ruby, my dear. Mooi ding. Ja, die Fred Katz is wel een bijzonder iemand. Hij heeft klassiek geschoold, studeerde onder Pablo Casals... en uh, speelt niet alleen cello, en, uh, uh, uh, maar ook nog piano. En ja, een bijzondere figuur. En dit komt van een, een verzamelbokje, de Music of Fred Katz. En bevat, dacht ik, drie cd'tjes en daar staat van alles op. En hij is natuurlijk het bekendste geworden als uh, lid van uh, het uh, quintet van Chico Hamilton... Uh, heel trouwens ook erg van de muziek in nachtclubs. Ja, waarom zeg ik dat? Nou, dan maak ik een overstapje naar Johnny Hartman. Je kan geen uitzending maken zonder Johnny Hartman. I Remember April. Een van de beste baritone zangers. This lovely day will lengthen in. Say goodbye to all we've ever had. Alone, where we have walked together, I'll remember April. and spring Johnny Hartman. Nou, en dat kunnen we inderdaad deze maand herinneren. Want het is natuurlijk een fantastische maand... met zoveel zon, lekker temperatuurtje. Fantastisch. Prachtig. ZFM Yes. Ja, we hadden het toen net ook over de Chico Hamilton-quintet... met die Fred Katz. Maar de Chico Hamilton heeft ook een leuke cd gemaakt, vond ik dat. En dat is een cd dat, dat daar staat het nummertje Truth op... samen met Eric Dolphy. En ja, het speelt natuurlijk de drums. Komt het, Truth. Ik Zo'n prachtig nummer dit. Truth, Chico Hamilton op de drums. Uh, en Eric Dolphy, uh, als saxofoon Bas speelt hij op deze cd. Nathan Gershman hoor je op de cello. Dennis Boedemier op de gitaar. En Wyatt Router op de bas. Prachtig nummer, prachtig. Je wordt er stil van, zou ik bijna zeggen. Echte zondagochtendklanken. Tijd voor die Zeelanders. Ook in Duitsland maken ze jazz. En een, er is een zangeres. Je hoort daar niet zo gek vaak. Ze heet Kitty Hoff. En ze doet dat samen met Forêt Noir. En die, ja, ze maakt eigenlijk pop, jazz, bossa nova van alles. En dit vind ik wel een leuk nummer. In het Nederlands is het uh, uh, heet het de uh, jazz fluisteraar. En de Jazz whisperer noemt ze het zelf Kitty Hof, Jazz Whisperer. This place Im Pressefoto sieht sie komisch aus. Seit ein paar Wochen rufe ich sie nicht mehr an. Leukste day vind ik dat uh, van uh, Kitty Hof. Uh. Ik heb iets van Oscar Pettiford gedraaid. En wat ik nu op de draaital heb gelegd... is een cd met een eerbetoon aan Oscar Pettiford En dat is gemaakt door Erik Friedlander. Het titel van de cd is Oscar Calypso. En daar staat allemaal muziek op van Oscar Pettiford. En uh, ja, de deze meneer speelt... hij uh, heeft wel samengespeeld met uh, Assignment bij Dave Douglas en bij John Zorn. Maar uh, hij, heeft, uh, maakt ook zo, hij heeft ook zelf projecten geleid. En dit is een mooie CD geworden met allemaal muziek. Hij speelt natuurlijk de cello. Ik had gezegd, de cello is een instrument... wat we wat meer aandacht aan geven. En dan ga ik hem even opzoeken. Uh, ik draai het nummertje Cable Car. Vrolijk nummer. Deze de CD bevat de verleidelijke arrangementen van Friedlander. En boordevol prachtige melodieën. Weelderige harmonieën. Boeiende ritmes. Kortom, Oscalypso. Prachtige CD. Uh, Erik Friedlander speelde op de, uh, de cello. Michael Blake, saxofoon. Trevor Dunn, uh, de bas. En Michael Saarin op de drums. Zeer de moeite waard. Een andere cellist in de jazz is Aqua Dixon. En ja, die maakt ook mooie dingen, als ik eerlijk ben. En dit is een, uh, ja, ook van een prachtige CD. Actua Dixon. En het nummertje Alone Together. Actua Dixon. Kom zo. Van de gelijknamige cd Aqua Dixon uit 2014. Ja, dit is een beetje klassieke uh, kamerjazz, zou ik bijna zeggen. Het instrument de cello wordt natuurlijk in de jazz niet zo heel veel gebruikt. Dus uh, het is wel bijzonder. Vandaar dat ik het uh, gekozen had deze keer. Uh, we begonnen de uitzending met uh, Dave McKenna, een uh, Amerikaanse pianist. En die heeft uh, in 2008, geloof ik, met Maria Postel, een cd gemaakt die, waar ik ook nog iets van wil draaien. Uh, Maria Postel. Even kijken. Make me, a rain, make me Rainbows heet het. En uh, dat, uh, dat komt van de cd. Maria Postel with Dave McKenna. En Don Thompson. 2008 inderdaad. Make Me Rainbows. Wow. Make me rainbows. Make me spring in the snow. Make me beautiful music. When Laten we hopen dat we voorlopig geen regenbogen hebben. Want dan blijft de zon schijnen. Uh, ik heb al wat meer gedraaid van Dave McKenna. En ik vond nog een cd'tje van Dave McKenna. En dat heeft hij samen gedaan met Scott Hamilton. En volgens mij nog met een drummer. Uh, dat cd'tje heet uh, uh, uh, Double Play En uh, de titel van het nummertje wat ik klaar heb gezet is Long Ago and Far Away. Dat klinkt een beetje dat doet me aan Ierland denken. Nou ja. Ah ja, Scott kennen we natuurlijk wel hier. Dave McKenna en samen met Scott Hamilton en Jack. Nog iemand, dat ben ik vergeten. Uh, we gaan eruit. Dus we zijn al toe aan het laatste nummertje van het eerste uur. En dan komt het van een uh, cd'tje. De Chico Hamilton Quintet with Strings. Uh, dat vind ik wel een leuk nummer. Wat, daar, wat uh, Ik heb klaargezet, even kijken wat ik dan ga doen. Uh, Chico Hamilton. Dus even zoeken waar ik die heb staan. Is... Ah nee, ik heb, ik, ik heb gekozen voor uh, het nummertje Something to Live For. Ik zou zeggen, tot na de klok van 11 uur, dan hebben we nog een heel uur mooie jazz te beluisteren. Ja, we gaan hem afsluiten tot na de klok van 11 uur... voor een tweede uur ZFM Jazz, samenstelling, presentatie, Auko B. Die hoor die hier op de fluit speelt is natuurlijk Erik Dolphy. Dat hoor je wel. See you. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.